Uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De VS en China willen niets toegeven in hun handelsoorlog... waarbij ze elkaar over en weer sancties opleggen. Dat bleek bij het begin van een economische top in Papua-Nieuw-Guinea. De Chinese president Xi Jinping waarschuwde... dat het grote gevolgen kan hebben als het conflict zich uitbreidt. Vice-president Pence zei dat de VS de sancties niet zal opheffen... en zo nodig zelfs kan uitbreiden.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 Europese jongeren tussen de 25 en 30 jaar blijven steeds langer bij hun ouders wonen. Uit cijfers van het Europees Statistiekbureau Eurostat en het CBS blijkt dat 42% van de Europese late twintigers nog thuis woont. In Nederland is dat percentage gestegen van 14 in 2010 naar 18 nu. Vooral in Zuid- en Oost-Europa blijven jongeren lang bij hun ouders wonen. De redenen zijn onder meer werkloosheid, studieschulden en gebrek aan betaalbare woningen. Finland roept de Russische ambassadeur op het matje... na een grote verstoring van het Finse gps-systeem. Dat gebeurde tijdens de laatste NAVO-oefening. Volgens de Finse regering werden de stoorsignalen vanuit Rusland uitgezonden... wat onder meer voor de luchtvaart gevaarlijk was. Rusland ontkent dat het er iets mee te maken had. Op de A59 bij Rosmalen is een auto met vijf inzittenden over de kop geslagen. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. Er raakten twee mensen gewond...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 Verdorie, zitten die gasten van Toebak Leeft en nou alweer. Ja, is toch prachtig jongens. Dit alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Staat antwoord nu op zijn kop dan? Ja. Come together in peace and harmony. We can do it. Yes, we can do it. Oh, ik krijg net even een berichtje binnen. Deze boodschap is van tevoren opgenomen. Oké. Okay. Als u dit hoort zit ik nog op de fiets. Oké. Okay. Is dat nou niet spannend? Uh, ja kom zo hoor. Ja, Doe! nee, ik, ik zie je zo. Oké, okay, daar komt het al aan. Nou goed, dus is het is uh, wat later dan nou, gewoon. Dus moesten we moesten graag nog een foto maken voor de zonsopgang. Maar hoewel die... Ja, is er wel, ja. En in Zandvoort zijn ze natuurlijk die zonsopgangen. Goed. Eh, uh, wacht, sorry, zeg je? Nog wel. Nog wel? Hé, hey, waarvoor doet jouw microfoon het niet? Of... Nee, dat is wel heel apart. Probeer die ah, eens. Hallo? Ja, dat is er. het. Is alleen uitvissen. Welke, welke microfoon het is? Probeer je nog eens. Hallo? Ja, ja, ja. Kijk, technisch zeg, uh, lul op de vroege morgen. Is dus, lekker? Yeah. Ja, dat is niet fijn. Ja, Goed. ja het, het is nog wel een mooie zonsopgang. Ja. Als straks ligt Schiphol daar. Uh, jeetje, je gaat wel heel snel, hè? Je denkt meteen dat er binnen een paar jaar een uh, Schiphol uh, verheist daar. Ja, en, uh, vijf jaar. Zo. En dan is circuitpark misschien er ook meteen bij. Dan hebben we Zist. alles in één keer bij elkaar. Nou goed, het is vandaag tis, uh, de dag natuurlijk dat het allemaal gaat gebeuren. Yeah. De Sinterklaas. Hij gaat aankomen en vandaag, of gisteren was het eigenlijk vanochtend... Ook even na te kijken, het nieuws van gisteren. En uh, ja, Rutte nog even met belangrijke woorden. Sinterklaas is een feest van de samenleving. En ja, het is dus logisch dat die samenleving ook regelmatig discussieert over de vorm van zo'n samenlevingsfeest. Maar het is wel zaak om die discussie kalm, waardig en respectvol te blijven voeren. Ja, zeker. Ik kan me nog herinneren dat hij ooit zei van, ja, kom op, Sinterklaas. Dat is toch cultuur? Dat, dat heeft hij ooit gezegd, maar nu ja. merk je toch van, oh, ik moet wel even goed op mijn woorden letten. En ik moet, ik moet het toch een beetje rustig houden, allemaal. En nou ja, vandaag komt Jan en Zaan dan. En wij hebben zoiets van, ja, het Sinterklaasfeest. Ik zat er vanochtend in de auto nog eens over na te denken. Eigenlijk is, eigenlijk is het toch belachelijk voor woorden dat we onze kinderen gewoon een jaar lang voorliegen. Een jaar lang, Jaren? Jarenlang gewoon voorliegen. En dan is het niet gewoon eens klaar om het helemaal van de baan af te schuiven gewoon. Dus wij hebben vanochtend bedacht... Het is ook bedacht... wel weer een gezellig feest. Ja, het is ook we... Maar wij hebben vanochtend een actiegroep bedacht. De actiegroep ligt niet tegen de kinderen. Ja, precies. Het Sinterklaasfeest mag gewoon in zijn huidige vorm doorgaan. Ja? Maar dan zonder het liegen. Zonder het liegen. Ik vertel gewoon dat het vanaf het begin gewoon allemaal uh, gewoon niks is. Dat het gewoon onzin is. Dat, dat, dat de, de kracht er een beetje af is. Nou ja, we zullen allemaal zien of het vandaag goed gaat. Wat denk jij? de kom, komende rellen? Um, ik heb er eigenlijk niet heel hard over nagedacht. Oh, ik, Nee, het, uh, het is een klein beetje langs mee. gegaan. Ja? Um, laten we het niet hopen. Laten we niet hopen. Nee, ik hoop het ook niet eigenlijk. Het zou natuurlijk wel een beetje zukkelig zijn dat het uit de hand gaat lopen. Nou ja, wie weet komt er weer zo'n actie als de blokkeer blok ja. Dat zal wat zijn. Ja, hebben we ja. Weer, nou ja, hebben we wel weer mensen die gratis werk doen. Uh, gratis werk? Tw ja, 200 uur. Zo. Oh, die manier. Ja, ja die, die straffen die ze opgelegd hadden gekregen. Ja, nou, we zitten op zeer en we verwachten af... wat onze vrouw, dus huis is uh, waarvoor ze zo laat is... en wat ze ja. aan doen is in godsnaam We eens weer even een leuk plaatje uit de oude doos van Beck. Dear Life. Well, money talks to your conscience Working like a fool for love Ik heb een heel zwaar ja. leven. Ach, je hebt het zwaar. Echt heel zwaar. Ja, zeg ik wel. Daar gaat het blad van back over. D-Life uit de cd en. Colors. En het is een tijdje uit. Het is een tijd dat hij weer iets nieuws uitbrengt. Misschien komt hij wel met een klassiek stuk. Dat zou ook kunnen. En deze man heeft ook nog eens een plaat gemaakt over Trails. Ja, weet je nog? Ja. Gamtrails? Ja. Daar is Prince door dood gegaan, hè? Was helemaal niet bedrukt. Was helemaal niet met slaaptabletten. Was gewoon door gamtrails. Dat hij namelijk dat aan de grote klok ging hangen. dat hij zei van, ja, de staat, de regering, de, de, de, de grote leiders in, in de wereld... die doen uh, met chemicaliën uh, er ons eronder houden. En dat noemen ze chemtrails. En, uh, dat had Prins Lang in de gaten. Dat zijn de uh, sporen van de vliegtuigen, toch? Ja, klopt. Ja, maar dat, nee, nee, dat zijn niet... Nee, nee de condensatie, denken ze. Maar als je dat goed kijkt en dat laat onderzoeken... dan kan dat niet. Dus moet er moet gewoon iets van chemicaliën uit die vliegtuigen vandaan komen. En daar worden wij rustig van. En Prins zei altijd van... Ja, en dat zagen we altijd in de lucht... Dan komen die game trails en even later hadden we met z'n allen ruzie. Ja, kan iets meer Ja, dat is toevallig. Zei hij van. Nou, ik denk bij mezelf vrij logisch als je over dat soort vage shit gaat praten, dan krijg je ruzie. Ja, Lijkt like, ja. like mij heel logisch. Ja, ja. Maar hij zei dat hey, van... Hou even je mond. Ja, ja. <laughs> ja, wat een gezeur met jou in ja, die zes... game trails. Maar we, we zijn, zo zijn er altijd. Ja, we dus, zijn er altijd. Dus je hebt altijd. daarom gaat ze slecht met de wereld. Uh, ja. ja, precies. Nou goed, welkom, u bent aangeschoven. Ik ben aangeschoven, goedemorgen. Ik had je bericht binnengekregen dat je nog op de fiets zat. Uh, wat, wat, wat was er gebeurd? Is er iets uh, spectaculairs? Uh... Uh, ja, ik weet niet hoe het komt. Ik had meer tijd en daardoor heb ik het ook genomen. En daardoor ben ik uh, te laat. <laughs> Wacht even, dit is een uh, heel <laughs> is ik, ha een goeie, ik had hè? meer tijd, dus ik heb het genomen. Ja. Daarvoor ben ik te laat. Ja. Jeetje, ik heb dinsdag weer mijn filosofiecursus. Ik ga deze voorleggen. Ja, die, uh, ja ik denk dat er uh, zit wel wat in, denk ik. Ja, hoe meer ja. tijd je hebt, ja. hoe meer je neemt. Ja. Ja klopt, ik kan me nog wel herinneren. Ja, Heel wel, ja. vaag dat ik vroeger heb ik. Nou, voor mij is dat 30 jaar geleden, ben ik nog wel eens uh, werkloos geweest. En dat ik mezelf voornam, ik ga elke dag gaan hardlopen. Nou, dat werd twee keer. Toen <laughs> de school. Nou, toen dacht ik, nou morgen. Nou, in ieder geval één keer in de week. <laughs> dat werd één keer in de maand. Ja, ik ken dat. Dan lig je in je bed. Ja. Mm. En dan denk je van. Oh, ik kan uh, dit gaan doen en ik kan dat gaan doen. En je hebt, je hebt het ook allemaal dan al gedaan in je hoofd. Daar hoeft het niet meer. Nee. Misschien nou. is dat het, dat kan je ook bespreken, woensdag. Ja, nee, ik heb een heel lijstje zo. Ja. Maar waarschijnlijk wordt het wel over hele diepzinnigs. zinnen. Vertel Marcus. Ja, je je het zit, zit al met een stuk voor je neus, zag ik? Ja, uh, hoe heet het? Uh, ik, ze hebben een nieuwe uitvinding gedaan. Hé, hey, altijd leuk. En uh, het, het is een robot. Ja. Leuk? Ja? Maar deze, hier word ik wel gelukkig van... deze robot kan namelijk een toilet schoonmaken. Oeh, dat zijn ze. Dat zijn ze. Die, daar ja. zitten we op te wachten. Oh, die zijn wel fijn, ja. ja. Maar je dus hebt die... automatische toiletten die sowieso zichzelf schoonmaken. Ja, alleen maar de bril dit... bedoel je dan, hè? Maar dat is alleen de bril. Dit ja. is echt, deze maakt het hele toilet netjes schoon, zoals ja, de meeste mensen hem schoonmaken. Zeg maar. Is het niet zo'n heel groot ding wat je dan in de tuin moet zetten... dat het helemaal op zijn kop gaat en helemaal... Uh... Dat valt er mee hopelijk. Nou, de robot is wel vrij, uh, vrij groot. Yeah? Uh, het is echt een robot die naar je wc toe rijdt en dan uh, met een arm netjes uh, de hele wc schoonmaakt. Oké. Okay. Uh, hij, uh, hij scant de wc-pot en dan weet hij precies hoe die eruit ziet en hoe die er langs moet gaan. En dan haalt hij er uh, netjes uh, een doekje langs en uh, okay. gloort erin alles. En heeft u ook Gess hier ook een snoepje? Een pepermuntje. Ja, dat hoort bij die, uh, dat is bij ja, die, die toiletdames in de kroeg. Gaan, weet okay. je? Dat is alleen als je er 50 cent in gooit. Oké, okay, maar oh. de, de, bij deze is dat niet. Nee, maar je hebt toch die toiletten dat die dan helemaal dicht gaat. En dat die dan helemaal gereinigd wordt. Maar dat is dan zonder robotje. Maar dan, uh, dan gaan ze de gewoon het hele aan, de toestanden. Ja. Zet zetten ze dat hele hokje onder stroom. Ja, uh, ja je moet er onder, niet in blijven staan. Ik kan me echt nog herinneren, dat, ik, dat is lang geleden hoor. Dat is misschien 30 jaar, nee, lang, ja, jaar geleden. Nee, lange, 40 jaar geleden denk je ik. je je toilet heb schoongemaakt. Dat ook, ja. Dat is ook heel, vrij lang geleden. Maar ook dat mijn opa die woonde op een, een, een, nou, op een stuk uh, land en die had dan achter, zeg maar, achter de boete, achter wij schuren, had hij een uh, wc gewoon boven de sloot ha hangen. En daar ging hij dan altijd poepen. Ja, die hoefde je niet zo goed niet te van te maken. Dat hoefde hij niet schoon te maken. Nee, dat viel ah, ja, nog een beetje, beetje die in die bril, het water. Een beetje die bril. Uh, ja, die was, was gewoon hout. Was een, een houten doos waar je op zat. En dan viel het gewoon in het water. Hij vond het eigenlijk zonde om het wc in het huis smerig te maken. Hij dacht, van, nou doe ik het daar maar op. Oké, okay, ja. Jij hebt upper... wel een aparte familie. Ja. Ja, ik heb een zeer aparte familie, ja. Ah, nou, ja. Dus, uh, nou goed. Ja, wat zit jij met de kaarten te... Ja, voor... ik zit te pielen. Maar ja? uh, mijn computer deed het even niet. Maar ik heb wel een leuke... Uh, uh... Leuk berichtje, ik heb een yeah? maar van mijn telefoon. Yeah. En het was dat er een 10 gulden stuk met een foutje... is voor 22.140 euro verkocht op een veiling. Ik vroeg veiling. hem al af, dan is dat het geld waard. Ja, ja en op de munt is per ongeluk 6 september 1973 geslagen... terwijl er 4 september 1973 had moeten staan. Oh. En uh, het was een zilveren tientje. En het is uniek, het enige bekende exemplaar van de vrije markt... waardoor de waarde zo groot is. En de foute datum werd op op tijd gecorrigeerd voor de massale productie van de, van de munt. Dus er is er maar één van? Man. Ja, er is echt er maar één van. Okay. Het was ter gelegenheid van het zilveren jubileum... van de regering van uh, koningin Juliana. En uh, eigenlijk was het uh, de dag van dus 4 september. Want dat was de dag waarop koningin Wilhelmina apticeerde. Apticeerde? apticeerde ja. Is het dus niet dit met je met een nieuwe bril, toch, hè? Nee. Het is niet met een nieuw... Nee. nee. Okay, ja, ik denk, weer naar obsessen en zo. Maar, ja, okay. uh, maar, ja, maar het is applicatie volgens mij. Goed, en hoeveel geld had, was er ook weer voor gevangen? Nou, ik, het, ik vind het eigenlijk nog bij 22.140 euro. Het valt wel mee trouwens, ja, als er één exemplaar daarvan is. Ja, want als je nou, ziet wat er sommige schilderijen hier of daar... Ja, uh, ik, ik snap het ook wel. Er stond toch geen zwembad op. Het is natuurlijk wel heel belangrijk dat er een zwembad op staat. Ja. Want dan is het echt heel veel geld waard. Ja, ja, ja, ja. En, en, en je ziet het verschil niet tussen uh, de... Uh, dat mensen onbereikbaar zijn, maar toch bereikbaar zijn. Weet je, nou, ja. Ja, ja, het is echt een gevoel tussen een oude man en een jonge kerel. Ja, dat zit er ook niet in. Dus ja, dan nou, is het maar uh, duizend euro. Ik oh, snap ja, het ja, dan wel. Ja, ja. Goed, nou, het is tijd voor een plaat met de gitaar. Je hoort hem al. Hey, hey hallo. Wereld van toebak Leeft. ben je ook op de Take that from me Would you take that to me King Out The sheets is een bandje uit Amerika. Lasting Days heet het album en The Sheets. En daarvoor, uh, het heette Bel Air. En uh, de plaat heet Hey, Hey, Hey. Het grappige het, het, het, het plaatje, dat draaide ik op YouTube. Even kijken naar het videoclipje. Want er zat geen clipje bij, maar dat was nog maar vier keer afgespeeld. Kijk, dat vind ik wel opmerkelijk. Die is waarschijnlijk diezelfde dag als je, nog, uh, als je erop gezet... en moest nog even wat opbouwen. Nou goed, gisteren met de vondeling heb ik weer de Wereldrijd door zitten kijken. Het is toch altijd een programma. Ja, je blijft er toch altijd een beetje in, in hangen. Je denkt van, wat is dan nou de waan van de dag? Ik moet het eens dus even zien. En jawel, Matthijs Nieuwkerk was lampjes gaan kopen... Dat stukje heb ik gezien. ...bij een hele goede lampenwinkel. En toen kwam er een jongen aan tafel zitten... en die ging alles uitleggen over lampen. Is dit een grapje of zo? Weet je. Dit gaat op wel stoppen. Maar nee, het geeft maar door. Het blijft maar doorgaan over lampjes. Lampjes kunnen vervangen worden. Dit lampje vervangen. Dat lampje, dat zussen, Zo'n lampje. Ik denk, is er nog een of andere... Komt er nog iets een diepere laag ja. of zo? Ja. Hé, hey, wat de fuck? Het, echt een kwartier lang? Waar gaat het heen, denk ik? Waar je gaat het heen over lampen? Ja. Ik denk... Hij was de... wel heel erg begeisterd. Dat was wel heel grappig. Hij was wel heel... Het was wel een leuk persoon. Van, uh, uh, briljant in zijn eenvoudigheid. Is er ja. eenvoud? Zeg nou, ik dat goed? Nou, nou misschien is dat. Ik was meer verontdeend. Uh, en dat Matthijs de, denkt. bestaan zulke mensen ook? Ja, wat bijzonder wat, wat, ja, zeg, het is. het hebt een heel exemplar. exemplaar. Ik ben de stad ingelopen. Ik ben een winkel ingelopen. Nou, daar werken mensen die verstand hebben van zaken. Dit vind ik echt heel waarom? bijzonder. Maar waarom was hij nou uitgenodigd? Omdat Matthijs één keer een lampje bij hem heeft gekocht. Hij heeft lampjes bij hem gekocht. Uh, en de spot, uh, led, weet ik van wat hij gekocht had. En dan in één keer dan ga je zo'n man in de uitzending aan. Dan kan hij op de televisie ook vertellen over led. Ik vond het een grote reclamespot, nou, was, moet ik zeggen. Ja, maar... Of het was misschien een beetje. Uh... Om te voor het milieu, Duurza duurzame. Dat kwam niet uit de verf. Nee, dat kwam er niet uit. Nee, maar... Ik vond het heel opmerkelijk. En nee, ik, ik ben echt afgehaakt. Ik ga even de hond uitlaten die ik niet heb. Maar dan kwam later wel terug. Ja. Ik vond het wel opmerkelijk, ik denk zelf dat hij eens een keer zelf mocht inbrengen. Matthijs, breng jij eens wat in. Je hebt altijd commentaar op. Weet je wel, de mensen die achter de schermen al het werk doen. Verzien jij eens wat? oké. Okay, ik zal eens even een dagje over nadenken. Ik loop de stad in en ik kom zo wel met een idee terug. Je moet toch nee. een lampje kopen een en lampje dan kan kopen. ik even reflecteren. Durf, sorry mij voor mijn frustraties, maar ik vind toch niet dat we hier belastinggeld aan moeten spenderen. Ja, sorry. Nee, ben ik nou nog... echt heel negatief? Maar ik, nou, zijn pissen? Ja, misschien wel. Vertel, wat <laughs> heb je <jij> nog meer? <laughs> ik heb wel wat. Uh, ja, Mark. Ja? Oh. Ja. Uh, er is een, uh, een, een man geweest in Amerika en die had uh, een keer een selfie gemaakt. En door die selfie is hij uiteindelijk vrijgepleit van een misdrijf waarvan hij werd verdacht. Dat scheelt hem mogelijk een gevangenisstraf van 99 jaar. Ik, ja, ik vind het een beetje vaag hoor. Want, ja, okay. uh, ja, hij werd beschuldigd ergens ingebroken te hebben bij zijn ex. Daarna zou hij haar volgens de vrouw bewerkt hebben met een mes door een X in haar lichaam te markeren. Oké. Okay. Nou ja, voor Christopher, bijgenaamd uh, CJ, kwamen de beschuldigingen totaal uit de lucht vallen. Hij had al twee jaar geen contact meer met zijn ex-vriendin. En ten tijde van het misdrijf is de jongen volgens de advocaat niet deze waar zijn ex woonde. Dus uh, nou ja, hij was nog wel 17 op middelbare school en ze zijn elkaar uit het oog verloren. Maar door de beschuldigingen werd Christoffers aanmelding voor het leger afgewezen. En tevens dwong de aanklager de ouders om 150.000 dollar borgtocht te betalen. Oh. En daarbovenop kwam nog eens 100.000 dollar om een advocaat in de armen te sluiten. Maar het bewijs van zijn onschuld kwam aan het licht toen zijn moeder realiseerde dat haar zoon op die avond niet in de buurt was van de plaats dat ja. Want hij verbleef... Op 20 september 2017 in hotel Renaissance. 112 kilometer van het huis van zijn slachtoffer vandaan. En dankzij een selfie met haar zoon en twee vrienden. ze dat bewijs uiteindelijk hard maken. Dus zo ja. zie je, blijf selfies maken. Dat is allemaal bewijsmateriaal. Ja, oké, okay, maar heeft Bellingkat zich wel over gebogen over deze zaak? Bellingkat? Bellingkat, ja? Nee. nee oké, okay, nee. nou dan word ik daar nog later maar nog over Maar ik hoop dan over. wel dat hij uh, uh, zijn beeld terugkrijgt. Maar ook dat die advocaat dan uh, door die andere partij uh, betaald moet worden. Ja, want het klinkt wel al als een hele vriendelijke jongen. Klinkt uh... een hele vriendelijke jongen. Die echt door die hele helemaal weer afgeslacht. Gewoon. Ja. En hier is de selfie, dus uh, ik zal hem wel even delen. Ja, ja leuk. Ja, Oké, okay. nou ja goed. Ja, het zal wel echtheid uh, achtergeplakt zijn. Nou, uh, ja, straks de Zand voor zijn berichten, maar dan denk ik eerst even een mopje Muziek. Onder andere straks ook weer de geschiedenis. Want het is vandaag natuurlijk 17 november. En er zijn best wel een aantal leuke dingen gebeurd. Uh, interessante zaken, dus die moeten we met jullie bespreken natuurlijk. Hierna wat nieuwe muziek in de show. Flickle friend ...San Francisco. I want to find an apartment in San Francisco. Spend all my money on cigarettes and vintage clothes. You thought I had a ticket, but life isn't simple. Like San Francisco. Deze popmuziek, Fickle Friends en. San Francisco. Let's go to San Francisco. Ja, hebt echt de jaren 70 kind. Ach man, het waren goede tijden. Haar laten groeien en. Uh... Uh, pot roken en uh, de liefde voor elkaar en, en, en zo al niet meer, wat we ook al niet hadden natuurlijk. Goed, is oh, oh. het is zaterdagmorgen. Het is eigenlijk twee minuten voor half negen. Ja, eigenlijk zijn we nu voorbereid, dus laten we eerst nog maar even iets anders doen. Want Anders zouden we eigenlijk gewoon de stand voor bericht alweer moeten doen natuurlijk. Ja. Goed, laten we eerst nog even. Weet je wel helemaal zeker? Oké. Okay. Ja, ja, nou laten we nog even... Goed, nog even nieuws, uh, technisch nieuws. Het is natuurlijk alweer uh, lang geleden dat het tot ons kwam, maar het spreekt nog steeds tot onze verbeelding. Hij is niet meer onder ons. I'm sorry Dave. I'm afraid I can't do that. Ja, wel, de stem van de halcomputer is uh, ja, van ons heen gegaan. Hij nou, was het wel aardig aangeleefd. Dat was nu rond de 90 of zo. Je hebt het bericht net uh, gezien, Marcus? Uh, ja, hij kwam uit uh, 1953. Yeah. Oh, uh, dat uh, valt uh, of tenminste, toen is de, uh, sorry. Toen is de film uh, in, in première mee. Nee, 1969 nee, so. komt uh, uh, als spel is Space Odyssey 2001. Toen is de film in première gegaan. Ik weet niet hoe oud hij toen was. Yeah. Ja. Ac uh, acteur uh, Douglas Rain, uh, die, die is inderdaad overleden. Dat is de stem uh, van, van Hall, van de computer. Yeah. Uh, en hij is inderdaad uh, Hij uh, in uh, 1953, uh, nou... Geboren wel. Ja. Ja. Ja, oké. Okay. Dat valt het mee. Dan is hij niet eens goud. Nee. Maar goed, de, de koudste stil werd, uh, stem werd het, uh, werd het versteld, dat, uh, ja. Koudste stem? Koudste stem. Maar goed, dat komt ook natuurlijk door de computer die er overheen gezet wordt. Ja. Dat, ja, wat je dat is, uh, I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Dat is ook, hè? Oh, ja. ja Zeker. een stem, gewoon. Oh. Nou, goed, hij is van ons heen gegaan. En, uh, nou ja, jammer. Nee, Het wel grappig gelijk, als ja? hij dan uh, op zijn grafsteen of zo... Ja? Dat, uh, dat hij dan voor zijn dood misschien... Uh, dat ze stukjes hebben met die stem erin van... Uh, uh, what do you want? Weet je, zo, dat je dan op een knopje kan drukken. Oh ja. Yeah. <laughs> dat je dan zijn stem hoort. Het yeah, lijkt yeah. me toch wel heel bijzonder als je dat dan hebt. Uh, I'm sorry Dave, but it's not possible anymore. Ja, so. yeah, yeah, it's not possible anymore. Dat lijkt me anymore. heel grappig als een knopje. Leave me alone. Ja, dat soort dingen allemaal. Ik zoek I'm de dead. rust van een kist. Yeah. Ja, maar hij heeft ook inderdaad die verhalen van uh, The Telltale Heart. Of zo, van Roald Daals. Volgens mij heeft hij daar ook in gesproken. Oh. Die, uh, ja, dit zijn hele grappige films. Ja, ja, dit zijn klassieke momenten die natuurlijk ja. altijd terugkomen. In de allermeest stomme films en animatiefilms, tekenfilms, ja. heb ik ook wel eens gezien. Finische verbs, komt komt voor mij ook wel eens voorbij. Nou, dat is echt je, ja, klopt. ja, wat zeg je? Ja, nee, klopt. ja, klopt. Echt. Overal zie je hem tevoorschijn komen. Nou ja, goed, doen we doen even één kort plaatje. En dan hebben we straks natuurlijk de Zandvoortse bericht. Anders lopen we ontzettend achter op schema. Dat moeten we hebben natuurlijk. De Wombats. Ze hadden een nieuwe CD uit, maar ze hebben nu ook al weer een nieuwe single er vastgeplakt: Ocean. En die kan je hier verwachten natuurlijk. Dus Het is vandaag zeven, nee, ze, ze, 17 november 2018. En vandaag komt Sinterklaas aan. Ik ben benieuwd. Again What's bars but suddenly don't sink in the rain hits the tiles on the bathroom floor Hissing little zelfde ocean to the sea. Echt, de teksten worden steeds diepzinniger gewoon. Hier bij Toebak leeft. Ongelooflijk! Toebak leeft. Nieuws uit Zandvoort. Ja, tijd voor nieuws uit Zandvoort. Echt schokkende berichten op het Venemaplein. Ja, bovenop die garagedak... Daar hebben ze 17.000 wietplantjes in de grond ge, uh, uh, geplant. En uh, dat kwam uit Duitsland. En er stonden ook nog wat andere planten tussendoor. En die zijn geschikt voor uh, zeer zoute lucht... En, uh, nou goed, de uh, hele lang stond daar al uh, dat de gras ingezaaid was... en dat je het niet mocht betreden. En er was een of andere bruine kros, uh, kors, stond daar. dat was echt een soort drap wat daar lag. Dat groeide niks. En uiteindelijk hebben ze daar dus wietpandjes ge ge geplant. Oh nee, dat is toch een ander bericht. Maakt het niet uit. Nou, ah, even te kijken hier in de studio of ze een beetje aan het uh, luisteren zijn. Nou goed. Uh, nee goed. Op uh, de helemaal plein... Uh, Venemaplein hebben ze dus. Helmglas hebben ze o, daar het, geplant. Op Goed. het, he, op het Hennem, uh, Hennepplein hebben ja. ze dus uh, wiet geplant. Uh, ja, zoiets was het. Ik weet het ook allemaal niet. <lacht> ik helemaal in de war. Goed, andere Zandvoorsen zijn. Uh, wordt de druk heen en weer gelopen met koffie en thee. Nee, koffie hebben we niet. Shit, was vergeten. Vertel. Ja, uh, groot nieuws. Uh, autobedrijf Zandvoort is uh, ondernemer van het jaar geworden. Oh ja, ik las het, ja. Oké. Okay. Dus uh, ja, ah. de, de beide heren kregen... Uh, Um, ja, ik kreeg gewoon uh, het uh, overhandigd uh, bij, bij de haven van Zandvoort. Uh, waar uh, elk jaar het uh, ondernemersgala uh, uh, is. Yeah. En uh, ja, nou ja. Ja, er waren verschillende genomineerde. Wapen van Zandvoort, de Drie Aapjes, de Van Vels, de Air Force, Tutti Frutti, Spider-Rent en de autobedrijf Zandvoort. En ook de academie had ook allemaal kans op de prijs, maar het is dus deze autobedrijf is geworden. En wat, wat, wie was het vorig jaar eigenlijk? Weet je dat nog? Wie dat vorig jaar ja, dat is die uh, Stekbar. Oh, het oh ja, mark. die we uitreikten. Ja, dus oh, oh, nou, ja, ja, dat moet elke keer weer opnieuw uit uh, worden gereikt. En het was uh, Duurzaamheid, stond het jaar in, uh, daar stond het in teken. Die moest je bedrijf gewoon heel duurzaam maken. En het Air Force is ook een heel duurzaam plant geworden. Ik weet niet of het leentje al doorgeknipt is... maar die zijn er heel fanatiek mee bezig om het allemaal ja, echt milieubewust te maken. Dus dat is heel goed. Dat is de toekomst natuurlijk. Vertel, wat er meer? Ja, er is bijna Sinterklaas en toestanden allemaal. En maandag 19 november van half zeven tot half negen... is er weer de jaarlijkse Christmas Shopping Night... bij het Hoekje en het Winkeltje. In deze twee gezellige cadeauwinkeltjes werken die, uh, de cliënten van Nieuw Unicum met uh, plezier en passie en het hoekje verkoopt ook vintage kleding en maakt items van gerecyclede spullen, dus heel duurzaam allemaal. En de beide winkels uh, nu winkels, nu winkels. Die zijn te vinden in winkelcentrum Nieuw Noord tegenover de Foamar. Dus uh, ja, je steunt er een goed doel mee en uh, het is allemaal een soort uh, ook bezigheidstherapie voor de mensen in Unicum zelf, zeg maar. Oh ja. Ja, ja wat. Uh, je ja, kan niet dag zitten te denken van goh, ja, die zit ik dan. Weet je wel, ja, dan, dan, dan gaan ze gewoon lekker bezig zijn. Eigenlijk, ik werk zelf met verstandelijk gehandicapten <coughs> en wij kennen dat wel. Dat, dat bezigheidstherapie. Maar eigenlijk wil je toch altijd een product maken dat echt wel verkocht wordt. Dus dan ja. dat het geen bezigheidstherapie be be therapie meer nee. wordt. Dat je denkt van ik kan me echt nog herinneren, vroeger dat je iets had van uh, schroefjes en doosjes doen. En dan nam je die doosjes mee naar boven... en dan gooi je die allemaal weer in de schaal... en dan gingen ze weer uit die schaal als in doosjes doen. Dat, zou echt dat is echt bezig. Maar ik de, weet dus wel dat nu mm. ook... dat ze in Noord, in het brief van Noord is een werkplaats... en daar kan je dus inderdaad uh, banken van Stijgerhout en als de, Stijgerhout. halen. Dus, dus er wordt, er wordt ook... Uh, ook echt uh, flink geplust. Dan. Ja, over producten die je weg wil gooien. Goed. Nou, dat is raar. Nog meer nieuws uit Zandvoort. Ja. ja, op Oe. de 32e editie van de kunstbeurs Pan Amsterdam. Ja? is een recent ontdekt werk van oh. Piet Mondriaan te zien. Okay. Uh, kunsthandelaar Willem de Winter uh, trof het portret uit uh, 1901. Aan tijdens een taxatie hier in Zandvoort. Oké. Okay. Dus uh, Leuk, ja. uh, het, uh, het schilderij uh, ja, uh, ja, ja, moet ja. op de beurs zo'n uh, 100.000 euro opbrengen. Okay. Uh, zei de winter. Het schilderij is uh, 73 uh, bij uh, 53 centimeter. Uh, en hing bij uh, de kleindochter van de geportretteerde vrouw in huis hier in Zandvoort. Okay. Dat, dat geeft ook wel echtheid aan, hè? Dat geeft echt goed. Nou, vandaag <tie <tie komt jou <tie> natuurlijk echt het grootste nieuws wat we hier hebben natuurlijk. Ja, zin Hou eens even lekker op, joh gek. Maar goed... 18 november dus vandaag bij de rondonde komt hij aan op de 12 uur. Pakjesboot 5, meer dan aan. En KNRN haalt hem dan op. En brengt hem aan het strand. En uiteindelijk met veel piet en snoepgoed. Amigo, amigo zit er ook bij het paard natuurlijk. En uh, gaan ze uiteindelijk naar de local burgemeester. Uh, door de bordes van het raadhuis uh, gaan ze daar een zeg maar, uh, ontmoeting... Uh, Arrangeren. En uiteindelijk is het in de korver. In de sporthal is daar een, een, een, een, een gezamenlijk, uh, is een leuk zijn. Er zijn kaarten voor gekocht. Ik zal waarschijnlijk vet uh, uitverkocht zijn. Met grote schermen aan de buitenkant. Maar in ieder dit is dus de happening van oh, vandaag. Sla ik door? Ja, ik sla door volgende. Nou, tot zover de zand berichten. En hey, maar weer eens even een lekker stukje muziek. Ja, yeah. take good care. Changes. 20 minuten voor 8. Oh, wat wordt het een mooie dag vandaag burning coke like gas oh she's such a vibrant thing make the boys in the cold night sing Good care. Ja. Zorg er goed voor. Het is uh, de zaterdagmorgen uit het zonnige Zandvoort. Zie waar het allemaal gebeurt. Het was ook alweer lang geleden dat we er iets over hadden gehoord. Maar het ging natuurlijk over uh, Corrie. Uh, Corrie van der Valk. Die oh, in 2001. Corrie Konings. Corrie Konings. Nee, dat had ook gekund, ja. Nee, Corrie van der Valk is natuurlijk in 2001 is verdwenen. op 7 januari. Ze leefde nogal een teruggetrokken leven. En ja, er waren alleen Ik kan me nog wel herinneren destijds dat er al verhalen verhaal de ronde deed. Dat dat ze misschien wel vermoord was, dat ze misschien wel ergens in een sector leefde... in het buitenland en niet gevonden wilde worden, want ze was toch al teruggetrokken. En uiteindelijk eh, op 27 januari, dus bijna een maand later... Hè, 7 januari eh, verdween ze eigenlijk, officieel. Maar 7 17 januari gingen ze toch maar eens even kijken waar, waar ze nou rondging. En uiteindelijk had ze op die 7 januari nog wel met haar man koffie gedronken. Maar uiteindelijk heeft ze een ticket ge uh, gekocht om naar Parijs te komen... en via oh. België en heel gedoe. En op een gegeven moment is ze dus uiteindelijk overgestapt... Uh, met een, uh, Van de ene trein naar de andere trein. En toen is ze waarschijnlijk op het spoor blijven lopen. En daar is ze uiteindelijk aangereden. Dus nu oh? is het uh, vrij duidelijk dat ze gewoon waarschijnlijk zelf uit het leven wilde stappen. En een machinist die, uh, ja, die schrok natuurlijk gigantisch dat, die, dat zij voor de trein stapte. Maar er was zo weinig van erover. En in die tijd was DNA niet zo heel erg uh, goed uh, gebruikt nog. Dus uiteindelijk hebben ze haar uh, graf opengemaakt. Want ze was gewoon begraven uh, ja, met geen naam op. En dat hebben ze nu vergeleken. En er is nu rust gekomen in de familie. Ook wel weer eens prettig. En uh, nou goed, dat, al die verhalen van dat ze ergens nog in een muur gemetseld zat... kwamen ook uh, destijds allemaal los. Dat kan je allemaal achter je laten. Dus ze is gewoon uit het leven gestapt. Nou ja, gewoon is het niet. Maar het is in ieder geval voor de familie wel een stuk prettig. In ieder geval vandaag een heel uitgebreid stuk in de Telegraaf. Wacht lezen, daarover. Ja, Mocht je, ja ik wil van dat woord af. Ja, heel, heel. Ja, Goed, vertel. Ja, er is een, in het vliegtuig was er op een gegeven moment een, een passagier die steeds klaagde. Yeah. omdat hij niet bij het raam zat. Yeah. Oh ja. Is daar nog een naverhaaltje na van? Nee, geen naverhaaltje. Ja, okay. Maar wat wel grappig is. is dus yeah. van medepassagiers die echt veel eisend zijn. en de crew constant lastig vallen. zijn natuurlijk een bron van irritatie. En je moet altijd je glimlach bewaren. Maar ja, een, air die, een moment, die was er zo klaar mee. En de, die man zegt: We zijn weer, ik wil graag een raam. En toen was de maat vol. Ze liep even weg, kwam snel terug met een stuk papier. En daarop had ze het plakken wow. direct op de wand naast, het, uh, nee, naast de man. Het. Yeah. En bij nader inspectie bleek het een tekening te zijn... van een raampje met uitzicht op twee wolkjes en zee. En de Japanse twitteraar die dit hele ding had gebeurd... en zich waarschijnlijk ook blauw geërgerd had uh, aan die man... Yeah. die postte een foto van de tekening met het verhaal erbij... En het ging snel viral en werd sindsdien al meer dan 15.000 keer geliked. <laughs> ik vind het wel leuk. Kijk, u wil een ja. raam, nou, u heeft een raam. Hier is uw raam, hoor, meneer. Ja, het ja, ja. Is, uh, is wel echt een tekening uit de tweede klas of zo, denk ik. Ja. Die, gaat geen, die wordt niet echt grote bedragen. Een room uh, with a few, hè? Nee, er, ja. maar hij is wel viral, dus... Uh, ja, hij ja, is wel misschien wel een meer of twee? Ik denk echt, dit, dit, met dit verhaal erbij is hij zeker een ton waard... Dat ja. schat ja, ik zo in. Zeker. Ja, dat kan wel. Het doet me altijd wel denken dat ik met de boot van uh, Nederland naar Engeland ging. En dat dat we ook in zo'n... Uh, zo noem je dat nou, Kamer kwamen cabin, hoe noem je dat, ja, cabin. En daar stonden, hingen gordijntjes. Ik denk, hè? hebben wij ook gordijntjes? Of hebben wij ook ramen? Dus ik doe die gordijntjes opzij, daar zit dan niks achter, hè. Maar daar hangen ze gewoon gordijntjes op door het idee van... daarachter zou misschien een raam kunnen zitten. Kunnen zitten. Dat geeft wel een soort gevoel van... Oh, ik kan eruit. Dat ik kan is eruit. Het, ik kan dat, eruit. Is, dat is het. Dus nou, zover ja. over de ramen, Marcus. <laughs> Ja, dus ja, soms de, zijn de overgang een beetje abrupt. ja de, de koers van de bitcoin uh, is op het moment uh, hard aan het dalen. Ja. Uh, uh, gisteren verloor de belangrijkste cryptomunt al ruim 12% van zijn waarde. En uh, ja, dat verval uh, houdt toch een beetje aan. Uh, inmiddels is de, uh, uh, de koers gedaald naar zo'n uh, 54%. Uh, 100 dollar per bitcoin. Ja. Dan denk je, ah, nog steeds een hoog bedrag. Ja, ja. Maar uh, dat is ruim 1100 dollar minder dan uh, twee dagen geleden. Dus dat is best wel een... Uh... Oké. Okay. <laughs> maar is het de, de, de, de laatste dagen zakkende of gaat hij af en toe nog weer omhoog? Nee, nou hij ja, is de Even... laatste dagen wel echt aan het zakken. Wow, dus mensen gaan nu... Jan is een idioot alles verkopen natuurlijk. En mensen die van het begin af aan erin zitten, hebben nog heel veel winst. Maar mensen die de laatste tijd erin gestapt hebben, wat minder. Zo, misschien moet je er nu instappen. Ja, ik weet niet. De hype is nou, een beetje voorbij, ben ik bang. Nou, ik ben nog steeds van mening, zeg maar, als je er dit soort dingen... Zodra zeg maar, iedereen het erover heeft en iedereen enigszins begrijpt waar het over gaat... Ja? moet je er niet meer in stappen. Nee, dat, uh... en eigenlijk is het ook ontzettend milieubelastend, de bitcoins. Daar moet je ook ja, helemaal, helemaal zeker klaar maar. Mee. echt, want als je weet hoeveel computers daarop draaien... om zo Maar dat is formule... gewoon geld ook. Ja, dat is ook weer waar. Maar goed, als je hoort dat er ja, zoveel stroom nodig is om, om zo'n formuletje dan heel sterk te maken... nog weer sterker, nog weer sterker, nog grotere computers erbij... dan denk ik, ja, dit is in de toekomst zullen ook niet haalbaar, dit allemaal weer... Okay, here in 1975's It's Not Living. Dit is een oud van Stevie Wonder, maar dit is de 1975's A Brief Inquiry into an Online Relationship. Zo heet het album. Nou, allee, diepzinnige geluk op die cd en dit heet It's Not Living. Ja, het leeft niet meer, de relatie. Dat zou je dan vast kunnen knopen dan eigenlijk. Zonnig zandvoets. En uh, we kijken zo met de wereld een beetje in. Druk bezig met allerlei teksten in te voeren op Facebook. Ja, ik kan even... Uh... We klagen dat er geen koffiepads in de studio zijn. Oh, echt. Ik, ik denk al wel verloopt het is slecht, het programma. Maar daar heeft het mee te maken. Het is geen koffie. Ja, ja. We, nee. ja we, nou, moet je niet zeggen dat het slecht ja, loopt. Het is echt... Uh, Klaas, is er nog koffie? Nee, dat is jammer, joh. Oh, een beetje jammer inderdaad. Ja, dat is echt... Uh, nou, lekker. Dus uh, vertel wat... Uh, welkom. Ja, ja, hey, goedemorgen welkom Ja, vertel. Ja, ja Steeds meer smartphones hebben geen, geen koptelefoon aansluiting meer. Oh? Uh, ja, dat is, uh, dat is de trend, zeg maar. We gaan steeds meer met bluetooth uh, ja. uh, koptelefoontjes en zo uh, lopen. Uh, en nu heeft uh, um, het bedrijf Essential Phones... Uh, Essential Phone heeft uh, een uh, koptelefoon dongel uh, uitgebracht. Het is een dingetje wat je achter op je telefoon kunt plakken. Yeah? En uh, die zorgt ervoor dat je dus gewoon een koptelefoon aansluiting hebt op je telefoon. Uh, wat de fuck? Hij gebruikt, uh, hoe heet, hij gebruikt gewoon de bluetooth van je, uh, van je telefoon. Waardoor hij uh, uh, verbinding maakt me, met je telefoon. Yeah? En je kan er gewoon dan... Een koptelefoon in ik, ja, bedoel, ja, ja, nu, nu hebben we eindelijk hebben we alles Bluetooth, alles is techniek en dan denk nee, nee, ik, ik wil toch een koptelefoon aansluiting hebben. Ja, het is voor... Dan ga je met Bluetooth ga je een koptelefoon maken en die plak je dan nou weer op je mobiel. Ja. Oh. Goed. Oh, ja, als, als het verjaardag. Er is vast vraag naar. Ja. Ik bedoel, ja maar maar je krijgt wel heel... oortjes bij je telefoon en dan doe ik ze erin en dan, wil ik en dan, dan, dan, dan komt hij niet op, uh, op die oortjes. Dat snap ik dan ook niet. Moet er ook automatisch gaan? Eh? Ja. Die van die oortjes krijgt bij je telefoon. Ja. En dan doe je die erin. Dan zou je het dus uh, op je oortjes moeten horen. Ja, of? maar ik bedoel, sommige toestellen hebben geen uh, aansluiting meer. Dus dan moet er een aansluiting worden gemaakt. Gewoon... Nou, dan moeten ze dat erbij uh, zeggen. Hè? Ja, nou, dat ja, zou je waarschijnlijk wel geen... Uh... Dat wordt wel geïnformeerd. Geïnformeerd natuurlijk. natuurlijk. Maar goed, uh, veel mensen willen toch zo'n zo telefoon hebben. Yeah? En ja, het is gewoon makkelijker om gewoon goedkope oortjes erin te drukken... dan dat je elke keer met je uh, veel te dure koptelefoon oploopt. Ja, mijn, mijn zoon heeft er ook eentje gekocht, zo'n zetje... 150 euro. En dan loopt hij de hele dag loopt hij met zo'n ding in. Natuurlijk, want hij kan ook best wel ver van zijn apparaat uit. Het apparaat kan je gewoon boven laten liggen op de slaapkamer. Dan loopt hij gewoon rond. En dan wil je tegen hem praten. En dan moet hij altijd er altijd even op tikken zo. En dan gaat hij uit. Of na het volgende nummer. <lacht> Gasten lopen we nou de hele dag met die oorbellen in. <lacht> maar het zijn net oorbellen hoor. Ik bedoel, nee het zijn geen oorbellen. Is heel stoer. En dat had er eentje onderweg al verloren. Moest hij helemaal weer terugzoeken naar dat ding. Ja, allemaal hartstikke leuk. Ik zeg, Je hebt ook Heeft van die, die mandjes. Heeft hij die van Apple? Die, die, ja, witte, ja, die, die, die, die dus uiteindelijk, zeg maar, je hebt ook van die mandjes, die zeg maar, kan je in een oorbel doen. En door je die in je oor, en als je dan eruit valt, valt die in het mandje. Dat is ook ideaal, zeg ik. Ja, ja, nou, nou maar op, zegt hij. En je kan er ook, ze hebben ook een, een draadje kunnen ze erbij leveren. Ja? Zodat je ze aan elkaar kan binden. En dan verlies je ze niet zo snel. Oké, okay, ja. Je, er, zijn ook, er zijn ook apps, die kan je zeg maar, een soort snoertje willen vastmaken. Oh, ah, ja, dat is een handig. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, goed. Tot zover even <laughs> een stukje staat. techniek. In uh, ieder geval uh, gaat steeds verder. Alles wat, wat je me wilt is mogelijk. Ja, alles wat je wilt is mogelijk. Maak overal weer een gat in als je een gat erin wil hebben. Je bent net eigenlijk alles waterdicht. Dan moet ja, even ik zie er geen doen. gat meer in, hoor. Ja, nee, dat snap ik allemaal. Oké. Okay. Is Golden Messenger vertigo voel? Twee terste day. Hier hoor je bier. En de zaterdagmorgen loopt te er tegen 9 uur. straks 9 uur een stukje geschiedenis. 17 november. Yeah I it all oh, the black smoke is hanging along Yeah code in Trompetjes hebben we vroeger morgen. Nou, wel zijn een trompet. Ik weet het daar niet. Is het is wel uh, fijn. Nee, oh, nee, Sinterklaas. Klaar. Ja, vanochtend toen uh, Johan er nog niet was... hebben we het er even over gehad. Nog oh, steeds niet was. Over, over Sinterklaas. Ja, toen ze er nog niet was... echt uh, eerst is hadden we ze van... ja, dat geluid er over Sinterklaas. is eigenlijk wel, wel klaar. En toen hadden we... natuurlijk hoorden we vanochtend ook nog... Uh, Mark Rutte, die zei er het van... Ja, we willen eigenlijk met z'n allen toch een Sinterklaasfeest. We moeten, met z'n allen moeten het vieren. Toen dacht ik van, is dat echt zo? Willen we dat met z'n allen? En toen dacht ik, nee, ik ben er echt wel klaar mee. Dus wij hebben een uh, actiegroep uh, opgericht. We zijn niet tegen Zwarte Piet, we zijn ook niet voor Zwarte Piet. We zijn gewoon tegen het hele Sinterklaasgebeuren. De, onze actiegroep heet Lieg Niet Tegen Je Kinderen. Hou, oh, oh, hou, oh, oh. hou, hou. Je moet het wel goed zeggen, we zijn niet tegen het Sinterklaasgebeuren. We ja, zijn wel. tegen het liegen tegen ja. de kinderen. Ja. Oh, nou, okay. ja, oh, nu zit er al... Nu. Nee, oh, we moeten, anders ga ik mijn eigen groep oprichten. Uh, ja, die kans is wel aanwezig nu, blijkt wel. Nee, ik ben nou gewoon wel tegen Sinterklaas. Jij wil er nog een keer een van maken? Nee, door gewoon, Sinter, gewoon Sinterklaas houden, ja? maar dat we gewoon niet meer liegen tegen onze kinderen. Oké, okay, nou ja. We leren onze kinderen dat ze niet mogen liggen, moeten we zelf ook niet liggen. Nee, dus hoe wil je dat in godsnaam aan die kinderen gaan vertellen dan? Dat wordt dan krijg wel een moeilijk punt dit, hè? Ja, ah, nee, maar dat, dat is voor de ouders. Er zit nog wel een vergadering aan vast. Dat begrijp je wel weer uh, goed. Loop tegen negen uur. Kijk, wat ben je allemaal aan het doen in godsnaam? Uh... Ja, loop loopt... Uh, feliciteer ik even iemand voor zijn verjaardag. Oh, oké. Okay. Ja, nou, wacht, wacht, dan. Dan. zijn er nog uh, dingen die we kunnen melden zoals, uh, aan onze kinderen? Ja, natuurlijk mensheid. zijn er dingen die we kunnen vermelden. Er zijn twee jongeren. En die zijn uh, 18 jaar. En die uh, hebben dus de ondernemersschoenen aangedaan. Dat is Bart Martijse en... Julian McLe McLean uit Elst. Ja? En uh, ze gaan dus uh, uh, kerstbomen in huis bezorgen. Dus ze hebben besloten dat ze van... Uh, uh, als, je, als jij dus een boom koopt ja? via hun... Dan, uh, dan brengen ze hem ook echt helemaal binnen en zetten hem op. Ik had me herinnerd, vorig jaar was er ook zo'n uh, zo uh, ja, zo bedrijfje Die dan allemaal bomen kwamen optuigen bij het huis. Ja, je thuis. Ja, ook nog. Ja, dat, kan, dat, dat, doen, dat doen ze dan niet... Volgens maar, uh, de laatste mode. Ja, maar het is wel zo van... het is een online kerstboomshop.nl. Ik maak zo'n reclame. Yeah. We gaan Noordmannen verkopen. En uh, de, de, ze worden dus gewoon gratis thuisgebracht. En daarmee hebben ze dus gewoon echt een, een voorsprong op landelijke bezorgers. Want die, uh, daar zijn de kerstbomen aan de deur toch wel een stukje duurder. Maar ik vind het wel leuk, want de twee jongens van 18 jaar... Ja. Oh, wow. die, die, die, hebben, die hebben het wel in, zich. Ja, dat is uh, een goede actie. Ja. En, uh, nou ja, ja, ik, weet niet, ik had ook gehoord, vorig jaar kon je, ja, kon je echt kiezen. Dat je denkt, van, nee, ik wil gewoon lang uh, volgens de laatste mode... Wil ik uh, de kerstboom thuis hebben? Het was alleen ja. wel vrij prijs. De ongelofelijke boomjes waren hier rond de 400 euro. Ja, dat kon oplopen tot 500 euro. Maar dat is voor het gooi, denk ik. Ja, en ze haalden ze dan uiteindelijk ook nog weg uh, naar de ja, kerst. Ja, Dan kan je inderdaad zo'n omgekeerde kerstboom aan je plafond hangen en zo. Dat ja, soort dingen en toch uh, zo een paar van die halven tegen de muur, halverwege je muur. Dat is ook uh, een idee. Moet je, je wel echt... een groot huis hebben? Uh, juist niet. Een halve kerstboom. Maar heb je natuurlijk hou je ruimte over. Ja, Ach, dat toe. is wel. Maar